Uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een Amerikaanse militair is veroordeeld tot levenslang. voor de moord op zeker drie Afghaanse burgers. De Krijgsraad oordeelde dat de 26-jarige sergeant Calvin Gibbs. schuldig is aan alle aanklachten. Hij leidde een groep Amerikaanse militairen. die voor de lol ongewapende Afghaanse burgers doden. De militairen noemden zich het Kill Team. Vorig jaar werden in de provincie Kandahar... zeker drie burgers met granaten opgeblazen of doodgeschoten. Gib zou als leider van de groep de moorden hebben voorbereid... en wapens bij de lichamen hebben gelegd... zodat het leek alsof het vijandelijke strijders waren. En dan bovendien vingers en tanden van de slachtoffers mee... om ze aan collega's te laten zien. Tussen Soedan en Zuid-Soedan, dat afgelopen zomer zelfstandig werd... dreigt een nieuw gewapend conflict... Gisteren bombardeerden vliegtuigen van het Soedanese leger een opvangkamp in Zuid-Soedan. In dat kamp zitten tienduizenden mensen die zijn gevlucht voor militair geweld van de Soedanese president Bashir. De Amerikaanse regering heeft het bombardement scherp veroordeeld en geëist dat er geen nieuwe aanvallen worden uitgevoerd. De regering van Zuid-Soedan moet zich niet laten provoceren en de kalmte bewaren, staat in een verklaring van het Witte Huis. In Nederland wordt vandaag massaal getrouwd omdat het de 11e van de 11e van 2011 is. In veel gemeenten worden vanwege de speciale datum twee of drie keer zoveel huwelijken gesloten als op andere vrijdagen in november. Omdat het ook het begin is van het carnavalseizoen, wordt in Breda getrouwd in het bijzijn van Prins Carnaval. Toch zijn er vandaag alles bij elkaar minder trouwerijen dan op eerdere bijzondere data, zoals 88-2008 of 99-2009. En dat heeft er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek mee te maken dat er in de winter altijd minder wordt getrouwd dan in de zomer. Het weer bewolkt en nevelig met minima van 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Vanochtend veel bewolking, in de loop van de dag vanuit het oosten zonnige periode. Het wordt 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Klopt het dat je raar gaat dromen van het gebruiken van nicotinepluisers? En hoe komt dat dan? Waarom is er nog steeds geen groene sigaret uitgevonden? Een sigaret die alleen maar vitamintjes bevat en totaal geen schadelijke stoffen. En als je schoonmaakmiddelen gebruikt voor het toilet, waar blijven die dan? Worden die allemaal keurig netjes afgebroken? Of blijft er iets over van bijvoorbeeld chloor of andere middelen... die gebruikt worden om de wc helemaal goed schoon te krijgen? Dank <laughs> En de vraag van meneer Hoekstra staat ook nog... hoe schadelijk is een houtkachel qua uitstoot van CO2? Dat is eigenlijk een hele simpele vraag... die nog niemand heeft erover gebeld. Hoe schadelijk is een houtkachel? Dat moet toch iemand even weten. 0800-1121 of mailen naar Nachtzuster.kringeldingetje omroepmax.nl of uh, eventjes twitteren via apenstaartje-nachtzuster... of een kijkje nemen op de chat en dat doe je via www.nachtzuster.nl. Het leukste is wel als je even belt, want dan spreken we elkaar van mens tot mens. En dat is dus 0800-1121. En dan kan ik je nu vertellen dat het op de 11 van de 11 2011 inmiddels 4 uur is geworden. En dat betekent dat er gedanst mag worden bij Radio 1. Rick Ashley is dit. never gonna give you up. Sorry, Rick Ashley was dat. <laughs> Never gonna give you up. Hé, hey, wie heeft daar zijn radio aan staan? Is dat Envy? Ja, dat is Envy van de chats. Hallo. Envy, uh, jij, jij moet toch weten dat als jij je radio aanzet... dat ik mezelf dan hoor galmen? Mijn radio staat al lang uit af. Nou, hoe kan, wat galmt er dan? Niks. Ja, oh. jij zelf galmt. Misschien, ik dat denk, denk ik. dat ik het zelf ben. Dat klopt wel, ik heb sinds kort een ingebouwde galm. Ja, het zal, door je, het zal door je vakantie komen. Je bent helemaal opgeladen, je bent helemaal bijgekomen. Ik ben zo uitgerust ga... dat ik met ja. z'n tweeën klink. Ja, dan ga je gewoon van galmen. Ja, nou, en, dan, dan je, hou ik je gewoon nog. Zijn mond. je kinderen ja. nog na, en jij nog naar SeaWorld en Disney World geweest? Uh, nee. Nee, oh, foei. Ik was een beetje moe. Oh, dat geeft niet. Maar je bent uh, nou bijgeslapen. Mijn kinderen en ik zijn alleen maar in het zwembad geweest. Alleen maar in het zwembad? Eigenlijk bijna wel. En, en we hebben een krokodil geëit. En dan heb je twaalf uur voor gevlogen? Ja, negen. Oh, dan had je ook naar Tropicana ergens een in, intern zwembad kunnen gaan. Ik gegaan, heb maar... nog overwogen om gewoon thuis een zonnebank neer te zetten... en uh, een heel goedkope vakantie te maken, maar het is toch anders uitgepakt. Nee, oké, okay, maar je hebt het wel goed naar je zin gehad, hoop ik. En je klinkt in ieder geval uh, helemaal opgeladen. Ik, uh, ik. ik ben er weer, ja. Ja, prima. Ja. Hey, ik weet niet of je meegekregen had, nou, daar bel ik eigenlijk niet voor... maar vorige oh. week heeft Wim me best wel zwaar gehad hoor, in de uitzending. Ja, omdat, er, uh, omdat Jan belde, die ja, uh, overwoog om euthanasie... nou, overwoog, die wilde euthanasie gaan Ja, de volgende dag uh, zou hij weggaan, dus dat was best wel ja. een heftige uitzending. Ja, ja. Alleen het is natuurlijk heel moeilijk inschatten of dat nou klopte of niet klopte. Maar, ja, dat, dat blijft altijd een beetje een vraag bij uh, Nachtradio, inderdaad. Maar, ja. maar los van of het waar of niet waar was, is het wel een interessant gegeven. Ja, dan is het inderdaad heftig. Uh, ik het ja. al op de chat, ik weet van Amerika... dat er ook uh, uitzendingen geweest zijn op radio... waar gewoon mensen zich daadwerkelijk... voor het hoofd schoten tijdens de uitzending. Dat is echt gebeurd. Dus, dat is echt heel ja. heftig. Nou, er zijn ook wel een soort protocollen over. Want als je zo... Uh, uh, ik weet niet, ja, bij euthanasie of bij zelfmoord... als je dat de ruimte geeft... Ja. dan uh, uh, gaan er natuurlijk ook een hoop mensen bellen... die aandacht willen en helemaal niks... in die richting van plan zijn... Ja, dat klopt. Dus dat is altijd een beetje lastig. Nee, ja. maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar um, het, is, het, het, kan, het kan een noodkreet zijn die helemaal niet vervuld wordt. Mm. Maar het kan ook echt iemand zijn die zegt van... nou, en nu maak ik er eind aan ik wil dat de wereld het weet en uh, hier sta ik. Maar aan de andere kant denk ik dan, waar, ja, waarom bel je dan? Ja, uh, precies. De, de kans op, uh, uh, op uh, deur nummer 1 is iets groter dan de kans op deur nummer 2. Nou, weet je, de, de kans op schade doen aan andere mensen die bijvoorbeeld in, in een kring zitten die het mee hebben gemaakt. Ja. En dan, dan doe je gewoon enorm veel schade aan mensen die het helemaal niet willen. Ja. Want, want veel mensen, ik weet gewoon van vroeger van de Afro nog, maar van jou ook. Kijk, er wordt gewoon heel veel geluisterd naar jou en daarom ben je ook genomineerd. En ik hoop dat je het wint, <lacht> moet ik eerlijk zeggen. Er geeft heel veel informatie in één zin, maar ga door. Uh, ja, en ik hoop dat... Ik, ja, nou... Maar, maar kijk... Um, dan zit je gewoon, denk ik, gewoon niet te wachten op dat, dat soort hele heftige dingen. En als iemand voor de radio vertelt, ja, morgen ben ik er niet meer, dan, heb ik, dan pleeg ik euthanasie. En ik wil weten, hij zei ook nog, ik wil weten hoe andere mensen dat dan ervaren hebben. In eerste instantie, denk ik denk, ja, nou ja, die kunnen het niet meer navertellen. Ik wou net Want, zeggen, dat is Toen, heel raar, om te vragen om, hoe andere mensen euthanasie ervaren ja, hebben. En ja, dat bleek dus om zijn familie en zijn, zijn ja, familie ja, ja. En, en ja. dan denk ik, daar zijn websites en, en, en, en, en mogelijkheden genoeg voor. Ga dan naar een... Uh, een psycholoog gaan naar een maatschappelijk werker. Maar om dat nou zo op de radio te gooien, vond ik... Het persoonlijk ja, maar Envy, ver dat, dat verhaal is natuurlijk dat is ook toepasbaar op de vraag van... ja, wil je nou echt op de radio gooien hoe je je toilet schoonmaakt? Of wil je echt op de radio uh, vertellen uh, ja, de raarste dingen horen we natuurlijk voorbij komen? Ja, natuurlijk, en iedereen ja. heeft andere behoeften om iets anders te vertellen. En dat is het mooie van... De nachten, want dan kan er gewoon iets langer gesproken worden... en kan iedereen eigenlijk gewoon vertellen wat hij graag wil vertellen. En Ik, ik weet niet, ik heb het vorige week niet gehoord. En uh, ik weet niet hoe, uh, uh, uh, hoe waar het verhaal is... en uh, nou, het, het klonk hoe heftig het, het, het uitgepakt uh, heeft voor andere mensen. Het klonk redelijk waar. Maar ik wil wel een compliment maken aan jouw vervanger Wim doen... want ik vond dat hij heel goed mee omging. Zal ik zijn plaat nog een keer draaien? Ja, van mij mag je. Je, je, hebt, Wim, je hebt het over Wim Rijken, namelijk. Ja. Die heeft een nieuwe plaat ja, uit. Ja, dat heb ik, die heb ik gehoord. Ja, en die kan ik best een keer draaien. Die heb je toch al gedraaid? Of ja, niet? maar ik vind, ben ook de beroerdste niet. Maar is dit waar je over belde, MV? Want nee, volgens joh, mij was ik... dit een evaluatie van de afgelopen drie weken. En nee, ga je nee. nu naar je punt? Nee, uh, oh. mijn punt is van, het leek me leuk om nou eens een keer een boekje te schrijven van uh, hoe houden uh, vrijgezelle man, mannen met een baan en een, een huishouding hun huis schoon. En ik, <laughs> ik hoorde dus dat hele gedoe over die toilet en ik heb daar een vrij goede oplossing voor. En zonder schoonmaakmiddelen en zonder gedoe. En uh, het is gewoon heel simpel. Jij ja, je gaat buiten bit... bij een boom. Nou, je moet een beetje handig zijn. Je, moet, je schroeft namelijk die toiletpot los... Uh, <laughs> en dan sluit je die waterkraan af en dan moet je ja. zorgen dat je een grote vaatwasser hebt. En dan zit je dat hele geval in die vaatwasser. Daar, nou. gooi, je gewoon, daar gooi je vijf klontjes sun in en dan draai je hem en dan glanst hij als nooit tevoren. Nou, ik vind het ongelooflijk, Envy, dat er nog niemand heeft gebeld met deze oplossing. Nee, en hetzelfde voor de badkamer. Daar hebben mensen soms ook zo'n probleem mee. Gewoon de, de hele badkamer losschroeven. Nee, nee, nee nee, oh. nee, nee. Ik heb ooit eens met een tandenborstel al die voegen staan poetsen. Hè? Ja. Een beetje, beetje van dat voegenreiniger erop, van HG, was dat geloof ik hartstikke duur. En ja. dan met de tandenborstel al die voegen doen. Ja. Maar later kwam ik erachter, als ik gewoon de, de hoge drukreiniger spuit door de badkamerraam naar binnen doe en ik rein hem uit. En poets, ja. dan spuit ik gewoon al die voegen schoon. Tien minuten later ben ik klaar. Wat doen mensen eigenlijk moeilijk, hè? Ja, dat is vreselijk moeilijk. Nou, ik uh, MV, ik ben blij dat je even met de tip kwam. Ik ben ook blij dat half Nederland op dit moment... zijn toiletpot gaat uh, losschroeven om in de vaatwasser te zetten. Wel de waterkraan uitdraaien, hè? Dat, ja, de waterkraan uitdraaien en uh, gewoon gezellig de ontbijtbordjes erbij. Ja. <laughs> Maakt het allemaal uit. Ja. En verder, uh, ja. als, er nog, als er nog vrijgezelle mannen luisteren... Nou oh, helemaal ja. die met katten in huis. Want ik heb ja. over de kattenbakken en de katten ook wel een aantal tips. Maar ik sta natuurlijk altijd open voor andere tips... Dan, dan, dan lijkt het me toch wel leuk om een boekje te schrijven... van vrijgezelle mannen met Nederland met katten of honden. Uh, hier de tips voor de huishouding. Zo doe je het. Oké, okay, dus sowieso. Wie er nu vanaf nu af aan als een man belt die vrijgezel is... Ja, en katten. op zoek naar tips over de huishouding, dan bellen we jou. Ja, prima. Graag. Oké. Envy tot snel, hè? Ja, bedankt. Nou, en draai die plaat nog maar zo vaak als je wilt. Ja, op. jij begon over Wim Rijken. Ik denk, nou, he, hij heeft een nieuwe single uit... Dan gaan we hem draaien ook. Nou, ik zou zeggen ga je gaan al draai hem honderd keer van mijn maat. Nou, honderd keer is wat veel, maar 99 moeten we redden voor zessen. Oké, okay. fijne nacht. Dankjewel, dag Envy. Hoi. hoi, hoi. Wim Rijken is dit. Zij is de roos op mijn gazon. De vrouw waar zoveel mee begon. Mijn steunen toeverlaat en mijn zijn Bij wie ik groot ben, maar ook klein Als ik niet weet waar ik moet gaan Dan komt zij steeds weer naast me staan Als ik me nog niet heb vermand Pakt zij mijn hand Zij leidt me veilig door de nacht is in mijn angst de stille kracht, loopt steeds naast me in het spoor, kent mij als niemand door en door. Zij is mijn schaduw en het licht, in mist en donker weer mijn zicht. Zij is mijn bron in de woestijn, verlicht mijn pijn. Zij is de liefste, mijn vriendin Een zus, een moeder en koningin Zij is de lach bij elke traan Zij maakt me blij Zij is een parel, een briljant Zo recht door zee en zo charmant Zij is een droom en werkelijkheid Die als ik vast mij zij is mijn steen aan het firmament, iets dat ik nog nooit zo heb gekend. Een eeuwig poester in mijn hart, zij geeft mij steeds een nieuwe start. Bij wie mijn hoofd ligt in haar schoot.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 Zij is de liefste. Het is de nieuwe single van uh, Wim Rijken. En ik mag niet zeggen op de radio dat je moet gaan kopen. Maar dat zou ik best willen zeggen. Mevrouw Eisen, goeienacht. Nou, niet mevrouw Eisen, gewoon oh. met Eisen. Nee. Gewoon Eisen, Eisen, Eisen. Oh, mooi. Maar ben een... je dan ook van Turkse afkomst? Nee, nee. Maar je ik bent ben... gewoon een, een, een, uh, een uh, Nederlandse kaaskop die Eisen genoemd is. Ja, een Vreselijk Nederlandse kaaskoppie ijzer genoemd is. Maar hoeveel ja. jaar ben je dan? 53. Oh, nou ja. ja. ja. Vind ik toch ja. nog redelijk vooruitstrevend voor een tijd dat alle vrouwen um, uh, Ankie en Joke en uh, Marijke heten. En uh, Jantje en Willempje en uh, ja, inderdaad. Dus ja, zat dat niet is. nog een ijzer bij jou in de klas? Nee, die kwamen er nog niet voor. En ook nee. geen Mohammed en ook geen, uh, uh, uh, nou ja, wat je allemaal wil noemen. En waarom was het dan dat jouw ouders dachten van, nou, laten wij eens even ruig buitenlands doen? Geen idee. Oh, <laughs> heb je nooit gevraagd? Nee, eigenlijk niet. Nee. Oh. Ik, heb het, ik vind het altijd uh, een leuke naam. En, nou, uh, ik vind het prachtig. Eisen, ja. ja. Eisen, ja, inderdaad. En um, los van daarvan, waar belde je over? Nou, ik heb gordijnen gekocht. Ja, dat geeft niet. Donkerblauw nee, leuk hè? <laughs> Ja. Donkerblauwe gordijnen. Met, ja. uh, met zo'n Franse lelie uh, erin uh, geweven. En als de er zon erop schijnt, worden ze rood. Huh? Ja, hè? dat vind ik dus ook heel idioot. Dus ik heb alles al geprobeerd. Hè? Met een zaklamp achter, kaars erachter. Alles gedaan. Maar ze blijven rood doorschijnen. En mijn vraag is: hoe kan dat? Dan zijn ze behandeld met dezelfde verf als het bootje uit de kameleon. Dat denk ik ook. Het <laughs> is gewoon het eerste wat mij te binnen schiet. Dat heb ik altijd fascinerende verf gevonden. Ja, maar ik begrijp er dus helemaal niets van. Maar even het is kijk. heel mooi hoor, prachtig. Maar donkerblauwe gordijnen die rood doorschijnen, ik vind het vreemd. Ik zou daar heel graag een antwoord op willen hebben. Donkerblauwe gordijnen die rood doorschijnen. Maar de, ja. de, komt het, is het de rode gloed echt op de stof? Of is het er een rood, rood licht dat er afkomt? Nee, het, het, het, het wordt echt rood. Het is, als, als de zon erop schijnt of je doet er licht achter, dan wordt het gewoon rood. Nou, wat een toestand. En nu heb ik geen licht aan en de zon schijnt ook niet. Dus nu zijn ze gewoon donkerblauw. En het is best heel gezellig hoor. Also. Ik wou net zeggen, vind je het vervelend? Ik het nou niet, maar ik wil wel weten waar het door komt. Ja, dat begrijp ik. Wat het, want ik zeg dan tegen mensen, ja leuk, weet je wel, geel en donkerblauw ingericht. En uh, allemaal helemaal leuk. En dan komen ik ze... Ik krijg je en klachten, en dan, want het is rood. Nou, klachten niet. Maar nou. mensen hebben dan zoiets van, hé, hey, je had toch donkerblauwe gordijnen? Nou, ja. ik gelo dat gelo nu Eisen, uh, raak je me een beetje kwijt, daar geloof ik helemaal niks van. Iedereen die bij jou op visite komt en jij zegt hoe je kamer eruit ziet, zeg je van tevoren al van ja, en ik heb hele rare gordijnen. Ja. Jij zegt niet ik heb blauwe gordijnen en dat mensen dan vervolgens verrast zeggen, oh? Nou, een beetje wel, want ja, je, je, je, je vertelt je inrichting. Ik woon er nog niet zo lang, dus ja, vertel je je inrichting... en dan komen de mensen en dan zijn ze rood. Ja, maar dan vertel je dat rood, vertel jij er altijd bij volgens mij... Niet altijd, ah. soms wel. <laughs> Oké, okay. nou, ja, maar ik, ik ben ook wel benieuwd hoe het kan. Dus nou, ik, Het ik ook. is heel eenvoudig. Ja. We ik, heb, ik, ik, ik, ik heb alles al, al, al nagedacht. Hè? Ik heb gegoogeld, ik heb gekeken. Of, of, en alle mogelijke manieren heb ik al geprobeerd om te kijken of er misschien een rood draadje in geweest is. Nee dus. Nee, dat is... Uh... Nou ja, en zelf heb ik al gedacht, van, nou een bepaalde klus of een bepaalde menging of weet ik veel wat. Maar ik kom er niet achter. Nou, het, het moet op te lossen zijn. Ik zeg 0800 1121 nee, en dan ik. komen we er wel weer uit. Dat bedoel ik. En ik hoop dat het inderdaad lukt. Ik ja. blijf luisteren. De, de, de, de, we, we, we, heb je enig idee wat voor stofje het is? Want dat gaan mensen vragen. Uh, ja, gewoon, ja, katoen wat, uh, wat soepel valt. <laughs> Het is ook geen ingewikkeld stofje met uh, uh, uh, rode zijde, rupse zijde of zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb ook geen, geen rupse rupsen erin gezien en het is ook niet in Japan gekocht en nee. Wat heb je ervoor betaald voor die gordijnen? Weet je dat nou, nog? Uh, ik, ik heb ze laten maken. En oh, heb... dan waren dat was het al. Ja, nee. ja, maar ja, dat, dat kan overal. Dat kan bij de zenons en dat kan bij VD, hè? Ja, maar het zijn dus niet, het, ze komen niet uit een plastic tasje voor 20 euro. Nee, en het is ook niet van die dingetjes die over zo'n uh, zo uh, zo zo houten ding. Ik heb echt mooi ze laten maken met zo'n plooi erin, bovenin, je kent het wel. Dus ja, ik heb geen idee. Ik heb ze op de Haagse markt gekocht. Nou. Bij een andere ijzer. En het was echt waar? Nee. Oh, dat zeggen ze ook toevallig. En het was niet stiekem een, uh, een kraampje van de PvdA of zo? Nee, maar dat had ik ook niet hergevonden. Nee, maar dat, dat ze een rood tintje aan je, aan je gordijnen hebben willen geven. <laughs> ik weet het niet. Nee, dit slaat helemaal nergens op. Goed, IJzer, ik doe mijn best 0800 1121 en uh, hopen dat we het oplossen. Ik blijf luisteren en je hebt een wereldprogramma. Dankjewel, tot gauw hè. Ik ben blij hè? dat je weer terug bent. <laughs> Dankjewel. Ben Hoi. 0800-1121. En dat nummer mag je ook bellen als je de oplossing weet van de crypto. Ja, want zoals iedere week is er weer een crypto doorgestuurd uh, door Mieke, denk ik. Het kan ook uh, beer geweest zijn. Eén van de twee uh, denkt altijd de hele week na over een mooie crypto. En deze week uh, luidt die als volgt. Um, vakantie als beloning vakantie als beloning. Negen letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Ik weet nu al dat er niemand gaat bellen naar 0800-1121... want hij is veel te moeilijk. Maar mocht jij nou net die ene persoon zijn die het weet... bel dan even, 0800-1121... met de oplossing van de opgave vakantie als beloning. Ik ben heel benieuwd of uh, iemand daarachter gaat komen. Maar ik ga het allemaal wel weer horen. 0800-1121. Jennifer, goeienacht. Hallo Astrid, leuk dat je er weer bent. Oh, gelukkig. Ja, het is weer een heerlijk komisch programma. Ik ga niet praten over roken, ook niet over toiletten enzovoorts. Want we zijn alweer nou, uit. Nou, Dat <laughs> maak ik wel uit. Nou, van mijn kant tenminste hoor. Oh, dus, je bedoelt Zo, nee. spontaan. Waar ga je ja, wel jij, over praten? Dan onderzoek ik. Of, waar ga je wel ja, over praten? Wat ga ik vast doen? Ja, mag ik, ik even bijzoeken? zeggen? Ik vond ja. het met de Rijk ook enig. Ik, ah, uh, zal ik zijn plaat nog een keer draaien? Dus ja die mag je ook nog wel draaien ja vond ik ook heel erg leuk dat was echt een ode aan de vrouw ja. en uh, echt uh, romantiek en uh, ja. ja dat vond ik fantastisch Dat vind ik fantastisch ja en uh, ik heb hem een tien gegeven Oh. En, uh, ja, denk dat vind ik ja, nou wel weer een beetje overdreven. Ja, nee. Een 9,5 was ook goed geweest, Jennifer. Nee, maar uh, ik was het laatste toen, dus daar heb ik daar een 10 van gemaakt. En dan zul jij zeggen, ja wat krijg ik dan? Nou als Astrid, dan krijg jij een 11 vanwege 11, 11, 11. Hoe vind je Ach, die dan? Ach, Jennifer toch. Ja, dat is toch nog beter, hè? Dat mag, mag je toch wel blij mee zijn, Ja, toch? maar ik word nu een beetje angstig, want wat is de schaal? <laughs> Is het, is het op een schaal van 1 tot 50? Nou, we zitten allemaal. Want dan heb Goed. ik... Uh, nou, mijn vraag is ja. iets anders. Ja. Um, je hoort vrij frequent overvallen op die geldtransportwagens. Ja, ja dat maakt wel een hele serieuze overschakeling. Ja, en ja. dan denk ik van... Ja, maar uh, het is eigenlijk geen wonder. Want er staat met koeien letters op die wagen geldtransport. Dus dat nodigt uit, dat <lacht> overvallen. Ja, toch? En dan denk ik... Nou, <lacht> Ja, zet dan op die wagen, bloemkolentransport. En uh, toen zei ik dat tegen iemand. Ja, ze riepen zo, maar de, de marie begeleidt wel als er goud in die wagen zit. Ja. Ik zei, oh, dus die papiertjes van ons belastinggeld, nou, dat kan wel me zo meegepikt worden. Ik vond het nogal een vreemde opmerking, maar een ja. Dan kan die marie, -José, marie -José dat toch ook voor de gewone geldtransporter doen. Wacht even, wat is nu precies je vraag? Ja, waarom ik, ze dan niet beschermd worden? Want dan hoeven die overvallen helemaal niet plaats te vinden. Als even, we een dus, goede begeleiding krijgen. Als er, als er dus als er goud in zit, dan gaat de Marischus mee. Als ja, er geen goud heb ik in zit. iemand gehoord, ja. ja, dat zou kunnen. Dat weet ik dus niet. Nou ja, maar waarschijnlijk omdat ik bedoel, goud, dat kun je heel makkelijk omsmelten en uh, weer verkopen. En uh, uh, bankbiljetten die kunnen allemaal, die, die zijn weer traceerbaar. Dus die willen ze minder graag hebben, neem ik aan. Ja, dat kan wel waar zijn, maar uh, zo'n zakje lijkt me toch niet gek, hoor. Nee, ja, ik zeg ook geen nee tegen als het <lacht> Sorry, wel, geldtransport in het voorbijgaan zegt van, nou, wil je een ja, stapeltje? Ja, ik het voor dat het getraceerd is. Nou, ja. dus, maar in ieder geval, uh, ja, daar verbaas ik me over dat het zo, uh, zo geregeld is. Daar ben ik het niet zo mee eens. <laughs> nee, maar ik denk dat als, als, uh, uh, als een marechaussee ook mee gaat rijden met het geldtransport... dan wordt wel alles weer duurder, hè? Ja. Want de, die marechaussees, nou, die kosten ook niet niks. Dat zijn goed betaalde professionals. Ja. Nou ja, nou, ja, ja dat, is, dat, is, dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, je moet het goed tegen elkaar afwegen, hè? Ik bedoel, uh, ja, het, het wordt van kwaad tot erger met die overvallen allemaal. ja. Maar jouw vraag is dus, waarom worden de geldtransporten... niet beter beveiligd door de Marischaussee? Ja, daar komt het wel op neer. Dus, uh... Ja, En het, dan is het antwoord, ben ik bang, omdat dat niet te betalen is? We wachten het af, dat degene het ja. beter kan. Want het is natuurlijk wel zo, als je ergens werkt... dan weet je meestal van de hoed en de rand. En de burger weet doorgaans heel weinig... van wat er zich eigenlijk afspeelt in een land. Ik bedoel, de overheid uh, geeft mondjes maar toe... En dat is in een fabriek zo, et cetera. Dus dat is met die schoonmaakmiddelen Dito. Als er iets ergs gebeurd is, dat hebben we gezien bij, bij de Moedijk, dan uh, is het zo van, oh, het kan geen kwaad voor de volksgezondheid. En we zijn een X aantal weken verder en dan blijkt het dus levensgevaarlijk geweest te zijn. Hmm. Kijk, dat uh, irriteert me wel mateloos eerlijk gezegd. Ja, jij wil, jij wil graag van alles op de hoogte zijn. Nou kijk, ik vind het... Uh, ja, moet je goed luisteren. Ja. Ik bedoel, het was geen spruitje meer te eten in een omtrek van zoveel kilometer. Maar eerst wordt het allemaal tegengesproken. Ze ja. zegt dan van het is nog niet bekend, maar ga niet bij voorbaat al zeggen van... Oh, ik kan geen kwaad. Ja, maar als ze zeggen het is nog niet bekend, dan stort bij voorbaat al de hele spruitjesindustrie in elkaar. Nou ja, moet je Dan luisteren. moeten we straks de spruitjes uit Griekenland gaan halen. <laughs> nou, dat zijn toch een hele <laughs> nou, die zijn spruitjes. Niet dat is voor <laughs> niemand leuk. <laughs> niet houden, Ik vind ze heerlijk. Het is maar ja, dat is weer een andere zaak. Ik vind dus. het toch ook wel een hele goede vraag. Ik voeg hem gewoon uh, totaal vrijwillig toe. Waarom ze op de wagens, met de geldtransport niet bloemkolentransport zetten? Ja, bijvoorbeeld. Het is weer eens een hele andere vraag, hè? Ik, er schiet mij een grapje van Jack Spijkerman te binnen. Ik dat denk is... dat het dus een grapje moet zijn uit 1968. Maar ik heb het ik, altijd een extreem grappig grapje gevonden. Wat is het meest voorkomende dier van Nederland? Ja, er wordt gezegd dat wij dieren zijn, hè, wij mensen. Dus uh, als je dat soms bedoelt... Nee, dat is het niet. Nee, het, het, grapje, het, het antwoord van Jack Spijkerman was de vever. En dan moet jij zeggen de wat... Ja, de zeven. Ja, zeven, ja. Nee, de Vever. Oh, de zeven. De Vever. En dan, en dan zei Jack Spijkerman, dus moet je maar eens kijken hoe verschrikkelijk veel vrachtwagens ze rondrijden met Vevervoer. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat vind ik heel grappig. Maar als ze dan op het geldtransport gewoon Vevervoer zetten of inderdaad bloemkolen, dan is er natuurlijk niemand meer... zet er nou niet heel groot op van overval mij, er zit heel veel geld in. Ja, of zit er iets heel anders op, weet ik veel, wat voor reclame of Iets zo. anders, ja, is er ook bloemen. nog een idee. Er zijn toch wel zo, zoveel mogelijkheden, denk ik. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat het antwoord daarop is. Ik ook. Ik ben dus, benieuwd of er uh, iemand gaat bellen. Het klinkt inderdaad, inderdaad weer heel opgewekt ja. en... Uh, ja, ik vind het wel een komische nacht weer tot opnieuw. Ik heb ook een beetje een jetlag, dus ik ben gewoon klaar wakker. Normaal heb ik zo om half vijf zoiets van... goh, ik ben best wel moe, maar dat heb ik ja. nu niet. <laughs> ja, ja nou. als je op zover weggaat, kan ze voordelen hebben. Ja, hè? Het is ook, ik ben benieuwd hoe ik dat morgenochtend op ga vangen. Maar dankjewel, Jennifer. Ja, ik wens je nog eventjes uh, sterkte. Ja. Verder voor het voortgaan van deze nacht. Maar ach, dat gaat zo hard, dus uh, ja, ik blijf joh. luisteren. Hartstikke goed, dankjewel. Dag, dag. dag Astrid. Dag. 0800 1121 Nico Scholten. Astrid. Hallo. Goeiedag. Dag. Uh, ik had een vraag over de ov chipkaart <laughs> Dat klinkt heel eetbaar. Ja, oh, de, nee, nee, nee. Maar... <laughs> de OV-chipskaart. Ja. <laughs> ja, Ook, uh... Ik ben niet meer een van de jongsten, oh. maar nou, ik heb me er een aangeschaft. Goed zo. En uh, nu reis ik vaak van Groningen naar Goes toe, Zeeland. Ja, zo. En een, enkel, een enkeltje, dat kost uh, gewoon als je een kaartje zou kopen bij de automaat, kost je 23,50 euro. Nee, echt? Van Groningen naar Goes? Een enkeltje, ja. Nou, dat vind ik, dat vind ik nog eens de moeite waard, ja. Dat is het ook. Ja. Maar laten vertellen, <coughs> wanneer je een reisafstand, enkele reisafstand, meer dan 250 kilometer is, ja. dan betaal je het maximale bedrag, en dat is die 23,50 euro. Uh, naar Zeeland is het vier, uh, iets meer dan 400 kilometer, vanuit Groningen. Ja. Dus dan... Uh, daar heb ik eigenlijk uh, 150 kilometer reis ik dan zou ik dan voor niks reizen. Ja, ja. Ja. Yes. Met die overshiftkaart is het namelijk zo dat je nu, omdat ze wat welker vinden, de werkelijke gemaakte kilometers in rekening gebracht wordt. Oh. Dat zou dus impliceren, in mijn geval, dat het dus over die 23,50 euro zou uitkomen. Ja. Nou, ik heb dat aan uh, waar ik die openste heb aangeschaft, heb ik dan gevraagd of dat klopt, mijn bewering. Ik heb het aan een uh, treinconducteur gevraagd, die kon me het niet vertellen. En mijn vraag dus is aan de medeluisteraars, is er iemand die dat weet of is er bij die openste ook een bepaalde maximum dat Limid. je, als je zoveel kilometers uh, overschrijdt, dat je dan niks meer in rekening wordt gebracht? Maar heb je, al je hebt nog niet een kaartje gekocht. Ik heb, al, ik heb wel zo'n Ja. Maar ja, ik denk van ja, waarom zou ik het me duurder maken... als niemand mij dan kan vertellen dat het uh, even duur is... dat ik dan nu gewoon maar toch nog steeds die treinkaartjes blijf kopen. Ja. En <laughs> dat kan toch niet meer? Ja, bij die automaten kun je gewoon nog die treinkaarten oh, kopen. Je, oh, ja, dat De kan niet meer. Oké, okay, wacht even hoor. Eens even kijken. Uh, waar ging je vandaan? Je ging naar Goes. Groningen, je kon... Groningen naar Goes. En kom je enkele. dan uit uh, Groningen Noord, Groningen Groningen of Groningen Europa Park? Nee, Groningen station. Groningen Groningen. Ja, geef reis en prijs. Eens even kijken. 23,50 euro Ja, dat is een enkele reis. Ja, en jouw vraag is of je met de chipkaart dan nog steeds bij drie, op 23,50 euro uit blijft komen. Juist, omdat, je dan, omdat ik die 250 kilometer overschrijd. Ja. En uh, het, het, uh, wordt dat, uh, de invoering van die overschipkaart is dat, er, uh, dat je dus nu uh, betaalt alleen voor de gemaakte kilometers. En in mijn geval zou dat dan uitkomen dat het is. Groes, uh, groningen Goes is meer dan 250 kilometer, dat ik dus dan meer zou moeten betalen. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Ik heb geen ik idee. Ben, ik ben ergens nog naar benieuwd. En dat is, uh, ik heb jou ooit eens gebeld. Uh, jij wilde graag weten hoe dat dobbelspel heette van je vader. Ja, je Mexicaantje, ja. En toen heb ik jou uh, een uh, dobbelspel uitgelegd... en toen zei je, dan ga ik nog een keer thuis uh, spelen. Je ja. Hebt het, heb je dat nog gedaan? Nou, ik zal je eerlijk vertellen... Ik heb, meestal heb ik het probleem dat ik na de uitzending ga ik even slapen. En dan ben je een briefje kwijt. Ja, nou ja, een briefje kwijt. Dan word ik wakker. En dan ben ik iedere keer... Dat is het stomme... Nu ook weer. Ik zit hier zonder papiertjes. Ja. En iedere keer denk ik... Ik onthoud het gewoon allemaal... Oh, nou, nou ja, op die manier. En dan ja. heb ik geslapen, en dan word ik wakker, en dan denk ik, hoe was het nou, dat spelletje? Mm -mm. oh, Oké, okay. nee, maar ik dacht, je hebt het opgeschreven, en eh. Uh... Dag God, dan wil ik wel eens even weten van uh... ja maar het is ook zelfs als ik als ik dingen opschrijf <laughs> dan zit ik dus op vrijdagmiddag om kwart over vier zit ik naar de briefje te kijken en dan denk ik ja ik heb wel opgeschreven Nico Scholten en uh, om en om gooien en allemaal en dan de vijven apart leggen en dan, maar dan weet ik het niet meer ja Oké, okay, nee, dat geeft niet. Maar nee, dat... Ja, dat geeft wel. Dat vind ik echt heel jammer. Maar zo werkt het eerlijk gezegd wel een beetje. Maar ik, ik, ik, ik uh, heb me inderdaad wel voorgenomen om op vakantie uitgebreid alle dobbelspelletjes te doen. Maar ik heb het niet gedaan, inderdaad. Nee, maar je hebt een goede vakantie gehad, heb ik gehoord. Dus. Ja, en de dobbelstenen bleven ook niet drijven. Maar het is, oh. het is wel... Ik ga, ik, nee, ik ga het niet beloven nu. Maar ik, ik, ik denk beloven. nu nog van ik ga nu echt weer erachteraan. En dan, uh, dan bel ik je gewoon nog een keer voor de uitleg. Maar laat ik nog even een correctie. Want die chatter die had het erover. Uh, want dan moest je terecht om lachen. Van, uh, dat die man die uh, zelfmoord zou... Of tenminste zelfmoord. Internet, die ja. een zou plegen. Uh, dat hij zelf al weet hoe de mensen dat ervaren. Waar hij vroeg zat voor zijn kinderen. Ja, ja, ja. Ik wilde ja. eigenlijk graag weten... van uh, Als ik dat straks doe... Hoe zouden mijn kinderen dat dan ervaren? Ja. Ja. En Hij zou dus eigenlijk graag weten van... Uh, andere kinderen die dat dus meegemaakt hadden met hun ja. ouders, hoe zij dat ervaren hadden. Ja. Dat was eigenlijk zijn ze vraag. En ik vond ja. het een... Het was een hele heftige uh, vraag. Nacht, ja. Ja. Maar ik vond het ook wel een mooie dag, want ik ben zelf... Ik heb net een uh, vrije uh, vrije keuze voor euthanasie uh, afgegeven aan mijn huisarts. Omdat ik ja, daar zelf ook uh, altijd mee bezig ben. En ik heb toch wel wat... Uh, uh, begeleiding stelz, begeleiding meegemaakt. En uh, dan vind ik van, ja, dat uh, mensen dit mee moeten maken. En je ja, hebt er een keuze in, maar sommigen die, dus, die maken de keuze om ja, toch een, uh, ja, in alles uh, het lijden ja, met uh, lange ei mee te moeten maken. En... Nou, ik heb ervoor gekozen voor mezelf. Ik, ik wil het gewoon niet meemaken als het mijn einde is. En uh, uh, ik zou daar uh, onnodig moeten lijden. Nou, dan mag uh, de arts van mij uh, de stekker eruit trekken. Ja. De wijze vanuit. En ja. goed, het, uh, ik, uh, ik vond de win dat ook heel goed aanpakken. Maar dat zei die chatter ook. Hmm. Dat was uh, een hele heftige, ja, tot wel heftige... Het gesprek, uh, ja. Ja, gesprek. Ja. Maar goed, dat was even te zeggen. Ja. ja, ik ben benieuwd. Ik ben, ik, ben, ben, ik ben nu wel benieuwd of Jan er nog is of niet. Nou, ik, eh, ik denk toch wel dat hij, eh, tenminste, dat hij, soms keurig horen en iemand zijn stemt eh, Ja, dat hij dat toch wel, eh, dat er Serieus toch wel gebeurt, denk is. ik. Ja. Ja, ja. Maar goed, dat dank is je. te zeggen. Ja. Oh, nou, dank uh, je wel voor je verhaal. En met de dan. Ja, dat gaat lukken. Dankjewel, hè. Tot de volgende hey. keer. Dag. Hey. 0800 1121. Jaap. Uh, hallo. Ik uh, moet even bijkomen uit een overpeinzing, want ik zat even te denken aan die vakantie als beloning. Oh, um, ja. Dat, dat is, uh, maar da daarover bel ik eigenlijk niet, hoor. Maar. Oh. Um, of is het toevallig ATV? Het ah, maar het stiekem wordt die je bent. Het moeten moet negen letters bestaan. Dus je, dit is, oh, kan het natuurlijk letters, nooit oud ATV ja. zijn. Vakantie ja. als beloning: negen letters 0801121. Ja, ja. Als je hem uit, uit elkaar gepuzzeld krijgt. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, en wanneer moet je dat weten dan? Nou ja, je moet gewoon de eerste zijn. Oh ja. Nou goed, ik wilde ja. uh, eigenlijk al een antwoord op uh, die vraag over. Uh, de, uh, of het hout dat ver, uh, verbrand werd in, in kachels ja mooi uh, ja. Uh, ja. die meneer die vroeg zich af of het uh, wel uh, wel verstandig was ja uh, volgens mij is het niet verstandig en daar ben ik vrij zeker van want uh, er wordt met rook uh, altijd uh, fijnstof meegevoerd Fijnstof is eigenlijk heel gevaarlijk. Uh, dat komt heel diep in je longen. Er uh, is ook niet zo erg veel tegen te doen. En het, bovendien zitten er kankerverwekkende stoffen in. Um, en ja, daar, uh, dat, is, dat, is, dat is een hele foute zaak. Uh, dat, uh, mensen die uh, houtkachels hebben, die uh, zeggen vaak dat het niet uh, gevaarlijk is... Mm -hmm. Um, maar ja, dat zeggen ze omdat ze die dingen hebben en ja. ze, omdat ze het waarschijnlijk nog geloven ook. Ja, dat neem ik te uh, Maar uh, het is wel degelijk fout. Het is, eigenlijk is het naar mijn idee zo dat je bij alle rook moet oppassen. Want rook is niet zomaar een... Het is niet niks. Het, is, het zijn kleine, kleine deeltjes die meegevoerd worden in zeg maar die gaswol. Zo. zo zou je het een beetje kunnen zien. Maar waarom en... zijn houtkachels dan niet gewoon verboden? Als het zo slecht en. Uh... Ja, dan kunnen ze alles wel verbieden. Het geldt ook ah, ja. voor auto's. Uh, ah, ja. Dieselwagens, uh, uh, die braken ook heel wat roek uit. Ja. Uh, er is. Uh, ja, er is, het is wel, trouwens, dat ja, zeg je nou, dat het niet verboden is. Maar er is een bouwverordening. Uh, waar je, die je kunt gebruiken tegen, om tegen dat soort zaken te protesteren. Dus als je buurman uh, als je buur... een houtkachel heeft? Ja, als je buurman een, uh, een, uh, een, een houtkachel heeft waar jij last van hebt... dan kan je er wel degelijk tegen protesteren. Oh. Uh, er is een officiële bouwverordening voor. En die kan je gebruiken. Je kan naar de rechter toe. Uh, dat is wel degelijk. Je kan het wel degelijk aan de verbieden uh, Het is ook zo, ik heb dat een keer nagezocht... En dat weet ik dus niet heel zeker meer, want dat is alweer een poos geleden. Maar uh, dat uh, heb ik toen ontleend aan het ECN, dat is het Energiecentrum Nederland. En die wisten mij te vertellen dat je zelfs op 100 meter afstand van zo'n zo kachel, van zo'n open vuur noemen ze het ook wel eens. Ja, dat is een beetje een ander ding, open vuur. Dat zijn van die, uh, van die uh, ja, soort ovens die ze dan buiten hebben staan. Maar op 100 meter afstand heb je er soms nog last van. Hmm. Dus het is, het is echt niet zo dat het uh, uh, ongevaarlijk is. En het is ook niet zo dat je het niet kunt verbieden. Dat kan wel regelen. Oké. Okay. En... Het is dan in het algemeen zo. Als je hinder ondervindt van, van iemand of iets, dan kan je proberen om het uh, te, uh, naar het rechter te gaan. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Ik heb nog iets uh, als je het weten wilt. Ja. Um, ik heb nog soda. iets als je dat weet. Ik heb ja. gevraagd wat soda oh, ja. eigenlijk. Uh, ja, wat is dat voor spul? Ja, dat is eigenlijk een verzamelnaam. Oh. Um, ja, dat weet ik ook heel toevallig, omdat ik heel lang geleden heb ik eens gestudeerd. En oh. ik hem ook dat uh, te verwerken. Gaat het nog? Een, uh, wat zeg je? Gaat het nog, zeg ik. Nou ja, ja het, is, uh, het is wel heel laat inmiddels. Hè? Of ja. heel vroeg. Ja, maar je klinkt ook een beetje en afgeleid. Ik, uh, ja, ik lig wel, ik lig wel onderuit. Je topsel. was een beetje aan het wegdoezelen. Ja, af en toe wel. <laughs> um, ja, ik heb ook geen vakantie gehad. Maar goed, dat is oh, een Ja, nee, dan, nee, dan inderdaad, um, dan, is het, is het je, dan is het je vergeven. Ja. Um, dit is een, het is een uh, verzamelnaam van... Uh, allerlei natriumcarbonaatachtige stoffen. Het is... Uh, uh, dat is... Uh, ja, hoe moet je het ontschrijven? Uh, het is NaCO3 met uh, de, de nodige aanhoudteltjes. Uh, je hebt twee soorten. Twee grote, twee belangrijke soorten. Uh, dat is soda. Die baksoda wordt genoemd. Ik weet niet of het echt, echt mee gebakt wordt, maar dat wordt wel eens zo genoemd. baksoda. En je hebt bijtende soda. Nou, dat zal je waarschijnlijk niet in de, uh, in de koek moeten stoppen. Oh. Um, wat ze ermee doen, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, die, dat spul wat jij in je toilet gebruikt, als ik het goed begrepen heb, ja. dat zal die bijtende soda wel zijn. Dat is. Uh, een, ja, ik weet niet of je het iets zegt, maar dat is. NAOH. Uh, dat, dat is een bazen. Base, een base. Ja, en op de een of andere manier uh, levert dat. Levert dat een, gaat het gaat waarschijnlijk een beetje bruisen als je het in je toilet stopt. Kan ja. dat kloppen? Ja, klopt. Ja, dat zal wel. Want het gaat waarschijnlijk. Uh, combineert het met, uh, met het water wat er ook in het toilet zit. Ja, dat is het. Nou. Dat, uh, dat, uh, ik weet of er iets wijzer van wordt, maar. Uh, nou ja, ik ben nog steeds benieuwd of het nou gemaakt wordt of dat het uh, aan een oh, soda wordt. Of, oh, dat moet of je weten. Hoe groeit het aan een sodaboom? Ja, nee, dat kan gemaakt worden. Ja, zeker kan het gemaakt worden. Het is gewoon, het is, het is, een, het is een verbinding van natrium. En uh, als het natriumcarbonaat is, wat, wat de meest gebruikelijke betekenis is, dan wordt het gemaakt uit natrium en, uh, en, en uh, nou, CO2. CO3, en dus is dat is dus een combinatie ermee. Dat is, moet dus een uh, kool, uh, koolstofverbinding zijn. Yep. en dan uh, samen. Ja, precies dus, ze... dus te maken, ja, absoluut. Dat moet je kunnen maken. Oké. Okay. En, en, en aan haak moet je het sowieso kunnen maken. Maar nee, nee, het is, ja is gewoon ook een, een chemische uh, verbinding. Dat is, dus niet koolstofvergraven. Het Lijkt me niet al te moeilijk om, uh, niet, uh, te, moeilijk om te maken. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Goed. En nou, uh, uh, tot, tot de volgende keer weer. Ja, dag. Uh, dag. 0800 1121. Sander. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil allereerst even zeggen, fijn dat je weer terug bent. Dankjewel, Sander. Ik hoop dat alles nog goed gaat met je jacklegs straks. Ja, ik hoop het ook. Als je moet gaan slapen. Als ik, ik wil als even ik snel kort in... Haar... Ja. Sorry? Nee, als ik maar tot zes uur red, maar dat komt goed. Ja, en als je in slaap komt, wordt dat moeilijker, hè? Ja, maar dan zien we dan wel weer. Ja. Nou, zien we wel weer. Ik ja. wil even kort inhaken uh, op de mevrouw die het over watertransport had. Ja. ja. <laughs> uh, ze had het zelf over een auto uh, bestikkeren met bloemkolen, op de van spreken. Ja. Uh, ik wil even ja, kijk, uh, neemt niet weg dat ze nog steeds naar de bank moeten, hè? En ja, ja dat is, op het moment dat er een auto voor de bank staat waar heel groot bloemkolenvervoer op staat, dan is dat wel een <laughs> beetje een clue. <laughs> inderdaad, inderdaad. En, en, en, je hebt natuurlijk het, en je hebt natuurlijk het feit dat uh, de geldwagens gepantserd zijn. En zo doen we dus natuurlijk makkelijk herkenbaar zijn, omdat de bloemkolen niet in gepantserde wagens vervoerd worden. Nou, Uiteraard. dat weet jij niet. Hmm. Je weet het nooit, of het moet een dure bloemkolen zijn natuurlijk. Ik wou net zeggen, hoe schaarser de bloemkolen, hoe dikker de panzers van de vrachtwagen waarin de bloemkolen vervoerd worden. Klap. Er ze had nog een vraag over, um, ja. over de Margeusee, waarom die dus niet beveiligd? Ja. Daar is een hele simpele reden voor, en de Margeusee is voor de defensie. Ja. De Margeusee is de politie van alleen defensie, en die doet dus geen uh, dingen wat, uh, ja, wat de burgermaatschappij betreft. Maar waarom doen Europa, ze wel goud dan? Goud. Ja. Oeh, dat, uh, dat is misschien dan weer omdat het van de staat is. En, uh, oh, ja, dat, uh, en, slim. En dat ja. is natuurlijk wel iets meer waard als een paar briefjes van vijftig. Of tenminste, eh, ja. als je grote goudstaaf hebt... dan heb je natuurlijk al met een paar goudstaven mede geld waar voor aan briefjes. Uh. Ja. ja, ja, ja, ja. En ben je zelf een uh, en de... uh, marechaussee, Sander? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, Ik uh, rijd in de particuliere bewaking als zijnde surveillant, mobiele surveillant. Ah, oh, oké. Okay. Dus ja, want je klonk al wel alsof je er een beetje verstand van had. Nou, ik heb geen verstand van geld, waar zo wat dat betreft. Dus. Nou, maar, uh, nou. Ja, een beetje... Nou, een <laughs> beetje logisch nadenken noem jij dat waarschijnlijk. Ja, ja, nou, ik, ja ik, ik, ik vind het een mooi idee hoor, met die bloemkolen. Ja, absoluut. ik ook. Absoluut. Ik, denk, ik denk dat het toch een, een klein stukje uh, zekerheid geeft. Absoluut. Nou, misschien is dat een optie om te gaan doen. Ja, maar ik ben dan zo bang dat zo'n zo idee wordt dan overgenomen, wordt uitgevoerd. En wat er dan gebeurt, is dat iedere panzerwagen wordt bedrukt met een leuke foto van een bloemkool. Terwijl je moet natuurlijk ja. verwarring zaaien. Je moet bepaalde vrachtwagens bedrukken met foto's van winterpenen, en oh, andere en vrachtwagens. Ja, komkommers. Je Kom -kom moet niet alleen de bloem... Suikerbieten is ook een hele goede, want er zijn extreem veel vrachtwagens met suikerbieten in Nederland. Maar, maar ik ben toch bang dat de heren van de chauffeurs van de fruitwagens daar niet blij mee zijn. Want die hebben elke keer bandieten voor Die sprake. worden de hele tijd overvallen. <laughs> die worden de hele nacht lang overvallen. Dat is er met gebeurd? Ja, ik vervoerde weer komkommers. Ja, ja precies. Ja. Nou ja. Nou, ik denk er nog even over na, over dit plan. Hartstikke mooi. Dank je wel, Sander. Hey, goeie avond verder, hoi. Komt goed, hoi. Ben? Ja, hallo. Hallo. Hoe is je vakantie geweest? Goed? Prima, ja, dank je wel. Waar ben je naartoe geweest dan? Naar Miami. Miami helemaal? Ja. Nou, nou, dat is een mooie gebied daar, hè? Ja, er was uh, op zich um, was er veel strand. Ben je nog op een lens-end geweest dan? Nee, ik ben nergens geweest. Ik ben echt niet verder geweest dan het zwembad. Oh. Ja, dat is heel verdrietig, maar ik moest even uitrusten. Ja, ja. Dat ja. heb je dus gedaan. Ja. Maar mijn vraag was over, uh, eigenlijk over de pensioneringsgelden. Tuurlijk. Ik vraag me altijd af van uh, degenen de die altijd pensioen hebben betaald... en hun uh, leeftijdsgerechte leeftijd niet hebben gehaald... Uh, waar gaan al die pensioengelden eigenlijk naartoe? Oh ja, maar die vraag hebben we onlangs nog gehad. Dat is gewoon ingecalculeerd. Nou, ik kan me niet herinneren, want ik ben een frequente luisteraar van jou. Oh, ja, maar ik, ik weet het natuurlijk niet uit mezelf. Nee, maar ik bedoel, de vraag kan je ervoor leggen... dat het de een of andere misschien belastingambtenaren... Of, of ja, oh, ik wil hem met alle liefde nog een keer stellen, hoor. Maar voor, is, toen is er dus een, een beetje... Ik kan me herinneren dat een keer is uitgelegd... dat, uh, kijk... Als jij pensioen betaalt, ja iedereen heeft zijn eigen pensioenrechten. die bouwt hij zelf op. Ja, maar je bouwt iets op. Maar als je, stel je wordt 107, dan krijg je vaak meer geld dan dat je opgebouwd hebt. Ja, naar de natuur van wat je eigenlijk je geld opbouwt. Ja, maar het is niet zo dat je precies het bedrag krijgt dat jij hebt opgebouwd. Nou, ja, maar wij nou even af van de vragen die ik gesteld heb, eigenlijk. Want ik vraag me af, waar gaan die gelden naartoe. Oké. Okay. Wordt ja. dat in de voorje pot gedaan voor de, voor de bobo's die uh, daar een bonus uit betaalt, of? Ook? Als iemand een bonus krijgt, dan moet het ergens vandaan komen natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook. Ja. ja. Nou, ik, uh, ik uh, uh, uh, paas hem gewoon weer door. Ik vraag mensen om te bellen van wat gebeurt er met de meerwaarde van mensen die pensioen hebben opgebouwd, maar die eerder overlijden. Ja, ik had ook even nog een vraag over die uh, tune ja. van, van uh, Overspel. Oh. Dat is de televisieering van Afara Door ja. wie wordt er aan gezongen? Wow, wow, heel andere vraag. Die kan je niet uh, even googelen of zo? Ja, tuurlijk kan ik dat googelen. Ja? Het gaat wel een beetje voorbij aan het format van dit programma als ik alles ga zitten googelen. Nou ja, goed. Uh, als je er tijd voor hebt, graag, dan hoor ik het van je. Nee, dat Want is goed. ik vind goed. het zo'n mooi liedje. Nou, ik denk dat iemand is die dat gewoon weet hoor. Want, bedoel je? Nou, dat er nu iemand gaat bellen naar 0800-1121... die zegt van, nou, die tune van Overspel wordt gezongen door... en dan is het antwoord Rutja Kot bijvoorbeeld. Nou, nee, het is een, echt een, een, een soulmuziekachtige song. Die, uh, nou ja, ik weet niet, misschien is het Anita, Anita Frank alleen... Of, of een andere zangeres, maar daar hoor ik wel van je. Ja, ik, ik ga er even naar zoeken. Ja, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan vast. Ik heb het nog helemaal niet opgelost. Ik moet nog gaan zoeken. Maar ik word nu al bedankt. Dat is dan wel weer heel vriendelijk. Um, de tune van Overspel. Dat Gaan we gewoon uitkomen? Dat, dat moet lukken. 0801121. Als je het uh, al weet, want misschien volg je de serie en denk je: ja, dat je dat niet weet. Wordt, altijd, wordt natuurlijk gezongen door Waylon. Of weet ik van wie dat de ding heeft ingezongen. 0801121. Kan trouwens ook. Er zijn natuurlijk talloze fantastische muzikanten. Dat verbaast mij altijd enorm. Maar toevallig dat ik vandaag een filmpje zag van een of andere tune, die werd ingespeeld. En er was een bassist. Nou, het was echt geweldig wat hij aan het inspelen was. En ik vroeg dus, hé, hey, wie is die bassist? Ja, het is de bassist van Lois Leem. Ja, daar denk je dan nooit over na. Maar dat is dus een jongen die jarenlang door het hele land heeft opgetreden met Lois Leen. En die fantastisch kan spelen. En zo zijn er talloze muzikanten in, in Nederland. Dus het is ook nog maar de vraag of het een bekende zanger is die, die tune heeft ingezongen. Maar ja, misschien is iemand die het zo uit het blote hoofd weet. 0801121. Igor. Hallo, Igor. Ja, dat ben ik. Hallo, Astrid. hoe is ie? Ben jij ook die Igor die probeert te mailen, te chatten, te twitteren? Te... Ja, ik ben de hele avond al bezig. Wat dus moet jij je best doen om in de uitzending te komen, zeg? Ja, dat, ja dat, maar ik heb een verhaal en ik heb een vraag. Nou, dan heb je ook de tijd nog wel nodig. Nou, Het brandt helemaal los, Igor. Wil je eerst de vraag of eerst het verhaal? Eerst het verhaal. Eerst het verhaal, dat gaat over een kachel, want jullie hadden het over een kachel gehad. Ja. En ik heb een verhaal gehoord van iemand en dat gaat over vijftig jaar geleden. Ja. Toen was er in een auto nog geen ingebouwde kachel. En toen is er iemand die je kent, die moest voor werk, moest die ergens in diep Europa zijn, of ergens in het oosten. En die vertelde, die heeft toen in de auto een petroleumkacheltje gehad, om samen met haar man nog iets van warmte te houden. Ah. Dus ontzettend gevaarlijk. Maar anders dan is ze bijna kapot. Ja, maar je gaat niet met een petroleumkacheltje in de auto zitten. Ja, maar er was, er was nog geen <laughs> en toch geen kacheltje? Je moet toch wat, hè? Je gaat natuurlijk inderdaad ook niet met een kaars. In. Ja. ja, dus dat hebben ze waarschijnlijk dekens ook nog over zich heen gehad tijdens het rijden. Maar ja, ze moesten daar naartoe en dat, uh, ja, het was gewoon werk, dus ja, dat moest. Prioriteiten, <laughs> ja. ja. Dus ja, tegenwoordig heb je verwarmde sturen, geloof ik, in de auto. Dus het is toch wat comfortabeler je kunt, dan volgens dan mij Volgens mij is het gaspedaal tegenwoordig verwarmd, maar niet met petroleum. Dat denk ik ook. <laughs> hey, ik, heb de, ik heb een vraag voor de, voor de luisteraars. Het gaat natuurlijk over die man die binnenkort, eh, tenminste dat wil zeggen zondag, uh, tenminste in dit, in dit dorp weer aankomt. Dus uh, ja. de Klaas, hè, de alom uh, bekende Klaas. Oh jee, daar gaan we. Dus ik vraag me dus af, en ik ben benieuwd wat de mening is van, van andere mensen, is Sinterklaas op dit moment de enige alom gerespecteerde katholiek die uh, binnenkort in het land is? Daar ben ik benieuwd naar. Hè? Nou ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk toch een aantal uh, katholieken die een beetje in kwaad daglicht staan. Maar... maar jouw vraag is nu, zijn er nog gerespecteerde katholieken? Ja, behalve Sinterklaas zijn <laughs> Ja, want waarom ook niet? Ja, toch? Maar dat wil jij graag weten. Ja, ik dat, dat, ben, ben benieuwd of, dat, of dat mensen dat vinden of niet vinden. Of dat is zoiets iets wat bij me opkwam. Dat, dat, daar loop je mee rond. Ja, daar ja, dat loop ik al de hele nacht mee rond met die vragen. Ik, ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, nou ja dat, en daar zijn we voor. Als ja, mensen ja, rondlopen met vragen, dan... Ja. Uh, Oké, okay. dus zijn er behalve Sinterklaas mm -hmm. nog andere gerespecteerde... Maar ja, ik bedoel, iedereen die bij de katholieke kerk uh, nog uh, ten kerken gaat... die komt natuurlijk nu met zijn eigen kliekje aan. Ja, maar de mensen die bellen, zijn toch niet allemaal katholieken. Zijn, misschien zijn er wel mensen die zijn weggegaan uit de kerk. Of zijn er mensen die hebben daar vervelende dingen meegemaakt of zo? Ja, maar dus we ja... zijn niet Casaluna met. we hebben nu dit onderwerp Bel erover. Nee, nee, dat, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus, dus ja, het is gewoon een dingetje, ik vraag het me zo af: Ik ja. kan er namelijk eentje bedenken Sinterklaas. En misschien is er nog iemand die een ander kan bedenken. Waarvan ik denk: ja, dat is ook zo. Ja ja dat kan niet hoor ja een idee anders dan skip je deze vragen en dan ga je weer nee zo werkt het niet nee er worden geen vragen geskipt dus um, bel even naar 0800 1121 als je nog uh, diep respect hebt voor een katholiek in Nederland en uh, wat die radioring betreft, die, die ja. krijg je wel. Dus ik zou op 1 december toch maar gaan en een leuke jurk ah. aandoen en zo. Want uh, ik weet dat er heel veel mensen in, in de chatroom... Ah. Worden, dat er hele Ach, veel mensen op, en die hebben zelfs volgens mij ge, uh, vals gespeeld om extra stemmen op je ah, te krijgen. Ah, Igor. <laughs> dus, wat we, hebben wij allemaal voor jou overdaad. Het is wel heel gezellig trouwens in die chatroom. Het is dan. leuk in de chat. Ik kan ja. iedereen aanraden om een kijkje te nemen op ww.nachtzuster.net. Maar ik weet wel... Want uh, uh, even voor de duidelijkheid, op 1 december wordt er een, uh, uh, een radioring uitgereikt. Dat is een, een prijs voor radiomakers. En zowel het programma Nachtzuster als ik persoonlijk staan op uh, de longlist. Dus dat betekent dat er een verzameling is van programma's... en mannelijke presentatoren en vrouwelijke presentatoren... die uh, vormen samen een la elle lange lijst. Het zijn bij elkaar volgens mij 7814 programma's en mensen... Daar staan we op, met nachtzuster en ik persoonlijk. En de afgelopen weken kon je stemmen. En uh, ik, ik hoor inderdaad van luisteraars dat ze gestemd hebben. Maar ik, ik vind het allemaal heel lief. Ik stel het heel erg op prijs. Maar ik maak natuurlijk geen schijn van kansen. Want op, dat, op die lijst staan ook Claudia de Breij en Lara Rensen. En uh, Gisleine Plag. En dus dat zijn mensen die... Maar <laughs> die zijn ook leuk, sprak die, heel politiek. Ja, maar dat, dat zijn uh, mensen die natuurlijk um, uh, veel meer stemmen binnenhalen. Sowieso al omdat mensen weten wie het zijn. Maar ik zit wel een beetje te glunderen dat ik überhaupt op die longlist sta... en dat jullie, of, uh, jullie chatters toch vaak de moeite hebben genomen om even te stemmen. Kijk, al, alleen dat al uh, heb ik veel plezier van, Igor. W wanneer wordt de shortlist bekend? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Ik ben wel heel benieuwd of je op de shortlist komt, want het, dat vind ik ook heel het mooi. Zou ja, het zou toch mooi zijn, hè? Ja, ja. Dat, nou, dat, dat zou het, toch een feestje het, zijn. We duimen voor jou dat je op de shortlist komt. Doe dat. Allemaal, allemaal keihard duimen en ondertussen gewoon uh, blijven bellen met vragen en antwoorden... waardoor we, prijzen of niet, gewoon het mooiste programma van Nederland blijven maken zeker weten. Als hey, Astrid, dankjewel. Dankjewel, Igor. Ja, Doei. dan zit je dan met je vraag van, zijn er nog gerespecteerde katholieken in Nederland? Maar wie weet komt er nog een prachtig antwoord binnen via uh, uh, 0800 1121. Bellen met andere antwoorden mag ook en vragen zijn ook nog steeds van harte welkom. 0800 1121.